Deel 61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 Nou, ik hoop dat hij ook in het buitenland werkt. En een verbrande vinger, dat telt wel voor drie kaarsjes, toch? Dag, liefje. Tot vanmiddag. Wat ga je doen? Uh, Schiphol. Met die gladde hier, Henk? Ik moet hem op het vliegtuig zetten. Ach, ik had die gluiper te graag, die moet trappen. Aansteller. Blijf. Ik ben zo weer terug. Ah... Doei. Godverdomme. Is er wel een douche? Heb ik ze nooit over gehoord. Ja. En uh, hoe zit het met eten? Wie kookt het? John, jij bent verantwoordelijk voor de lading. Als er wat misgaat. Ja, ja, ja, ja, ja. ik weet het, ik weet het. Hier, pak hem. Shit, hè? Hey. Dat is een mooie. Dat is een Beretta 9 mm. Aha, ja. Berg maar goed op. Hm. En je laat hem alleen zien als het nodig is. Teringen. Je kan er toch wel mee overweg? Ah, ja, natuurlijk. ja. ja. ze. En denk eraan, je belt alleen met mij. Alleen met mij. Ja. Zo, onze nieuwbakken zeeman. Gaan we katten? Weet je je spullen? Ja. Hé, hey, mannen. Veel succes, hè? Jo, dan mazzel Zeg, uh, waar is mijn slaapkamer? Ik slaap in die hut en Gijs in de ander. En voor jou heb ik een hangmat opgehangen in het vooronder. Daar ook? Those uh, prostitutes, are they working already? Oh yeah, sure. Well, it's not a city that never sleeps. But at least they get up early. Yes, yes. Meneer Pruis. Uh, yes, yeah. Meneer Pruis, ja? we zitten wat krap met cash. Wat doen zo? Ja, die Chinezen gisteravond, die zetten zo 20.000 in. Ja. En als hij dan valt... Ja, dan bel je mij. Hè? Ik ga hier echt geen miljoen neerleggen. Dat trekt cowboys aan. What's he talking about? Ah, uh, nothing important. Cowboys, you know. Uh, we go now. We go. Tell Harry he can uh, stay here, What? Why? So he can carry on doing nothing important. You can bring me to the airport. Without him. Just the two of us. Um... And Salvatore, of course. What? Wat? Wat zegt hij? Hij wil dat ik hem alleen wegbreng. I am sailing... Hey! The... Hey, nou al uitgegeten? Wat denk je dat je aan het doen bent? Eh, uh, varen... <laughs>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 I kind of get to know you a little better, you know what I mean? Yeah, you want de ball, eh? Yeah, yeah, yeah, yeah, I know, I Come, in. come here, come here, come here. Come here, come here. Come you think? Zou ze er straks nog zijn? Harry gave me this. Uh, a farewell gift. What the fuck is it? Let me see. Oh, this Harry. <laughs> He gave you herring. Oh, it's really good. Especially with, <laughs> with Geneva. Uh, uh, he's a good guy, you know? A bit old fashioned. Hey Susan, uh, you feel like coming with me? Ik begrijp your je pardon? Je bent een businesswoman. Je kunt heel snel in Amerika. Nou, well, ik ben heel honoured. Geef het een try. Ik zal je zien. We hebben een goede tijd. Denk over het. Gijs? Huh? Wat denk jij? Uh, gaat niet goed. Kijk naar de horizon. Vooruit. Wat doe je nou, man? Doe het. Doe het. Je bent zeeziek. Als je in mijn stuur het klotst, dan flikker ik je overboord. Ik ben niet ziek. Nou, kom op. Recht op zitten, ademen halen en naar die horizon kijken. Ja, nee, kom op. En hey, hey, nu naar buiten. Die naar die flikker op.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 Zo, Harry, nee. Bezwaren als ik er ook? Ja, ik wil eerst de resultaten zien. Ja, ik heb een schatting na aftrek van de personeelskostenafschrijvingen. Ja, Afschrijvingen... ja, ja. kom komma, hoeveel? Twee ton. <laughs> Twee ton. Eentje voor jou, <laughs> eentje voor Albertini. Hm? <laughs> ja. In één week.